7 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Ministerie houdt kritisch rapport over ProRail achter. Juliana twijfelde over Willem-Alexander, zegt Lubbers. En hennepkwekerij in Kinderdagverblijf. <totstukken>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 De koopkracht van ouderen staat niet meer, onder druk, niet meer onder druk dan die van andere groepen in de samenleving. Dat zei minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De Kamerleden hadden gevraagd om meer duidelijkheid over de effecten van de kabinetsmaatregelen op de koopkracht van ouderen. Later vandaag debatteert de Kamer daarover.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 AZ-trainer Verbeek stapte naar de vierde official. Maar de wedstrijd werd niet gestaakt. Wel werd de wedstrijd in de tweede helft korte tijd stilgelegd. Dan het weer. De afgelopen nacht is er een nieuw warmterecord gevestigd. Voor 30 januari. Het was even na middernacht 13 graden. En dat is sinds de temperatuurmetingen in de beeld nog nooit gebeurd. Vorige record was 11,9 graden. Vandaag buien en veel wind. Vanuit het westen langzaam droger en vanmiddag van tijd tot tijd zon. Middagtemperatuur rond 10 graden. Morgen opnieuw regen met in de middag wat zon. En het wordt morgen een graad of 9. Awb Verkeersinformatie. Ondanks de stevige wind staan er nog maar vier files. Op de A8 van Zaandam naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein 2 kilometer. 3 kilometer op de A15 van Gorkum naar Europoort bij knooppunt Vaanplein. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Rotterdam krooswijk 2 kilometer. En de langste file op de A28 van Zwolle naar Utrecht bij Leus de Zuid 5 kilometer. Cubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar cubus.nl. In mijn vak ben ik altijd op zoek naar talent.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. Een CITO-toets maken waar je de opgave al van kent, dat maakt het een stuk makkelijker. CITO-werkwoorden, opgave 4. a. Ah, heb jij je ook zo aan dat geschreeuw geërgerd? Ja, de opgaven zijn uitgelekt. De Dekker wil opheldering. We spreken straks een leraar van groep 8, vragen wat hij verwacht. Eerst naar de TBS-lijst van Teven. Ja, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde onlangs... dat TBS met dwangverpleging maximaal vier jaar mag duren. Langer dan vier jaar TBS mag alleen maar... als iemand uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. Dat heeft consequenties voor TBS'ers in Nederland. Staatssecretaris Steven van Justitie zei eerder... geen idee te hebben over hoeveel mensen het gaat. Misschien tientallen, misschien één. Maar of het er nou één is, tientallen of honderden... het is altijd één te veel, om het zo maar te zeggen... als dat om die reden gebeurt. Dus dat proberen we te voorkomen. Maar dat die fout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 Wij gaan naar Den Haag, naar Michiel Breedveld. Michiel, we horen het even zeggen dat er in een aantal vonnissen mogelijk een fout is gemaakt. Waar moeten we dan aan denken? Wat, wat is er fout? Ja, het gaat om een uh, vormfout uh, in de uitspraak van de rechtbank. Uh, we hebben het hier dus niet over de zware tbs-gevallen. Het gaat hier om uh, mensen die tijdelijk tbs hebben opgelegd gekregen. Dat duurt normaal gesproken vier jaar... En dan na vier jaar kijkt de rechter van, ja, is het nodig om die tbs te verlengen? Ja, en dat zal een rechter natuurlijk gaarne doen als uh, iemand gevaarlijk is, gewelddadig. Maar als dan blijkt dat in dat vonnis niet omschreven staat dat iemand vastzit vanwege een geweldsdelict, vanwege uh, gewelddadigheid, uh, gevaar voor de samenleving, dan is het dus niet mogelijk om dat vonnis te verlengen. Dat bleek dus vorig jaar bij een, uh, een, een zaak van een 42-jarige vrouw. Uh, die uh, moest dus vrijgelaten worden... omdat dus dat vonnis niet goed gemotiveerd was. En zo zal het dus om nog meer mensen gaan, uh, Michiel. Om half negen maakt even bekend om hoeveel mensen het gaat. Want hij zei eerder daar nog geen idee van te hebben. Waar wordt rekening mee gehouden? Ja, dat, dat, is, dat is een beetje koffiedik kijken... Uh, je zei het net zelf al, het gaat om uh, 2400 zaken. Dat zijn dus al die mensen die dat, die tijdelijke vorm van TBS hebben gekregen. Dus vier jaar dwangverpleging. Uh, ja, uh, de Nederlandse Vereniging voor de Rechtspraak samen met Justitie... Uh, ...teven dus, uh, hebben dus al die vonnissen doorgespit... ...om te zien of diezelfde vormfout daar ook in staat. Er zijn TBS-kenners die zeggen van... ...ja, het zou mogelijk zelfs om 200 mensen kunnen gaan. Ik heb begrepen via Justitie... Uh, in december toen, van, ja, dat dat een nogal overdreven schatting zou zijn. Maar goed, je hoorde het even net al zeggen... iedere tbs'er die gevaarlijk is, die je moet vrijlaten... dat wil je natuurlijk niet. En uh, ja, let wel, het kan dus wel gevaar gaan om mensen die daadwerkelijk gevaarlijk zijn... die je niet kwijt wil. grote probleem is ook dat mochten deze mensen dus op vrije voeten komen te staan... dat justitie geen enkele mogelijkheid heeft om via bijvoorbeeld reclassering... die mensen nog in de gaten te houden... Als die vormfout wordt, uh, wordt vastgesteld, dan kan justitie niets anders doen dan die mensen op vrije voeten stellen. En dan verdwijnen ze uit beeld. Ja, en TV heeft niet nog een middel om eventueel te voorkomen dat deze mensen op straat komen te stellen? Nou, wat hij wil proberen, en hij noemde dat in december al noodverbandjes, labmiddelen... Uh, dat hij uh, via de civielrechter, dus, uh, via de, uh, de, dus door een zaak aan te spannen... Uh -huh. uh, die mensen uh, dwangverpleging op te leggen. Ah, okay. dat, dat gebeurt bijvoorbeeld bij, uh, bij uh, zwervers op straat... die een gevaar zijn voor zichzelf. En op die grond uh, kan bijvoorbeeld de burgemeester... Uh, een uh, dwangopname uh, vragen. Nou, Dat zijn nog mogelijkheden die openstaan voor teven. Maar de mogelijkheden zijn natuurlijk... Ja, veel beperkter omdat iemand na vier jaar uh, ja, uh, TBS, dwangverpleging. Ja, probeer dan nog maar eens te bewijzen dat iemand uh, een gevaar is voor zichzelf. Terwijl als je iemand beet hebt in een TBS-inrichting uh, in en je bent er niet van overtuigd dat iemand uh, uh, veilig is. Ja, dan kun je hem vasthouden en verder verplegen. Maar ja, als je opnieuw die afweging moet gaan maken, wordt dat toch een, uh, een zwakke wijn? Ja. Michiel Breedveld in Den Haag. Hij volgt uh, dit hele verhaal. En uiteraard zal hij natuurlijk om half negen aanhoren van TV, uh, ja, welke tbs'ers er mogelijk op straat komen te staan. En straks om kwart voor acht spreken we met uh, Jan van Marlen... hoogleraar forensische psychiatrie hierover. Het is twaalf minuten over zeven uur U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Amerikaanse president wil een oude belofte waarmaken. Obama wil snel het migratiesysteem hervormen... zodat de 11 miljoen illegalen in het land staatsburger kunnen worden. Voor de verandering lijken de democraten en de republikeinen dit keer grotendeels eens. En voor conservatieve congresleden die dan toch nog dwars willen gaan liggen... had Obama gisteren vanuit Las Vegas een duidelijke boodschap. Voor wie het nieuws misschien gemist had... ik ben nog steeds de baas, zegt de president hier in feite... Maar we weten allemaal dat vandaag een immigratiesysteem dat en Een systeem dat ons Ons migratiesysteem is verouderd en kapot. Het remt onze economische groei. Migranten zijn gewoon hard nodig, meent Obama. Instagram was started met de hulp van een immigrant die hier studeerde. En here. De fotofunctie op je smartphone, Instagram, is bedacht door een migrant die hier is gebleven. Dat blijven moet gemakkelijker gemaakt worden, vindt de president. Ja, ik weet het. Ze zijn illegaal de grens overgekomen of ze hebben bewust hun visum laten verlopen. But these 11 miljoen men and women are now here. Maar die 11 miljoen illegale, ze zijn hier nu eenmaal. It must be clear from the dat er een is a pathway to citizenship. De aliens, zoals ze hier heten, moet een weg naar burgerschap worden geboden. Nee, het wordt generaal Pardon is hier niet gevallen. Ze moeten het wel verdienen, vindt Obama. Het congres is bereid akkoord te gaan met de president, maar stelt wel voorwaarden. First, we create a tough but fair path to citizenship for illegal immigrants die currently living in the United States, that is contingent upon securing our borders. Oké, okay, zegt senator Schumer, een democraat overigens. Het mag niet gemakkelijk zijn, maar illegale kunnen het burgerschap krijgen. Maar dan willen wij wel dat de grenzen voortaan beter worden beveiligd. En in die grenzen, daar zit de kern van het debat. Daar gaan de congresleden en het Witte Huis de komende tijd over vechten. We put more boots on the ground, on the southern border, than at any time in our history. And today, illegal crossings are down nearly 80% from their peak in 2000. Er zijn meer grenswachters dan ooit en het aantal illegale grensoverschrijdingen is met 80% gedaald. Obama bedoelt hier, het kan niet veiliger. De hoogte van de schutting wordt dus het punt van discussie komende dagen. Maar tegelijkertijd, de Republikeinen hebben weinig keuze. Of, zoals Schumer het subtiel verwoord... De politics op dit issue Voor de eerste keer is er meer politieke more in de in opposing dan in het ondersteunen. Als de republikeinen zich blijven verzetten tegen soepele migratieregels, zullen ze nog meer Latino-stemmen gaan verliezen. Zoals bij de laatste presidentsverkiezingen. En zullen ze zich nog verder buitenspel plaatsen. Obama wil er gebruik van maken dat de republikeinen nu klem zitten. I'm here today because the time has come for common sense, comprehensive immigration reform. The time is now. Nu moet het gebeuren. Nu is the time. Now is the time. President Obama gisteren in Las Vegas. Een bijdrage hoort u van correspondent Wessel de Jong. En na u hoort u meer over het plan. Want het is ook de bedoeling dat het een eind maakt aan de discriminatie van love exiles. Oftewel liefdesbannelingen. Hoort u of zij terug kunnen naar de Verenigde Staten. En straks je helemaal suf twitteren, whatsappen en facebooken. En toch digitaal ongeletterd zijn. Dat kan. Blijft u luisteren. Straks meer over Eerst de verkeersinformatie. John Bakker. 25 kilometer file, heel normaal voor een woensdagochtend. Ook niet al te veel bijzonderheden. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Dat zorgt voor 2 kilometer bij Leidschendam. Er zijn daar twee rijstroken afgesloten. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. 3 kilometer. En daar staan de vrachtwagens stil op de rechter rijstrook. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Ja, u heeft het ongetwijfeld gehoord? De CITO-toets is uitgelekt. Tenminste, hij was te koop op Marktplaats. En NRC Handelsblad publiceerde erover, maakte trouwens wel de antwoorden onleesbaar. Aan die CITO-toets wordt veel waarde gehecht. Want het is een van de zaken die bepaalt hoe een schoolcarrière verder verloopt. We gaan erover praten met Martijn de Vries. Geeft les aan de groepen 7 en 8 op een basisschool in Soest. Meneer de Vries, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe erg is dat als die CITO-toets is uitgelekt? Als die vragen bekend zijn? Uh, ja, het is, het is niet de bedoeling. Uh, kinderen, uh, het is altijd de bedoeling dat de situatie gewoon tot uh, de, het moment dat het uh, afgenomen wordt, dat het uh, geheim blijft. Want anders kunnen kinderen zich uh, erop voorbereiden en dat is niet de bedoeling. Is het makkelijk om op deze manier, want het is dan te koop aangeboden op Marktplaats, om uh, het publiek te maken, de opgave? Want u krijgt dat toegezonden als school, of niet? Ja, de school krijgt het uh, enige tijd van tevoren uh, toegezonden. En uh, ja, het is ook de bedoeling dat de school daar heel zorgvuldig gewoon mee omgaat. Moet u daar en, ook iets uh, voor tekenen, meneer de Vries? Uh, nee, daar wordt uh, niet officieel iets voor getekend. Nee. Okay, ze gaan in principe uit van uh, vertrouwen onderling en dat dat goed komt. Ja, klopt. Ja, mm -hmm. klopt. En hoe gaan ze daarbij op school dan mee om? Komt het wel in een kluis te liggen of achter gesloten deuren? Ja, achter gesloten deuren. We waren het op een, op een speciale plek waar uh, sowieso geen leerlingen kunnen komen. En uh, daar wordt het neergelegd en het wordt pas weer gepakt uh, op het moment dat uh, de citotoets uh, wordt afgenomen. Ja, En hier heeft dus iemand waarschijnlijk eventjes een kopietje gemaakt. Ja, waarschijnlijk wel, ja. Ja, ja. Ja, ja. En we hadden het er net even over hoe problematisch dat is. Uh, ja, u zegt het is niet de bedoeling. Uh, CITO zelf, de organisatie, bagatelliseert het... Ja, zeggen, ja, het heeft eigenlijk weinig zin om te frauderen. Want het gaat om vervolgonderwijs van een kind. En als het op een school komt waar het niet past, dan wordt het kind ongelukkig. Dus je, hebt je, je voorzaakt je eigen problemen op die manier. Vindt u dat ook? Uh, ja, daar zit wel wat in, vind ik. Ik bedoel, de CITO-toets uh, of de eindtoets is een... Uh, uh, steeds belangrijk wordende uh, middel, zo wordt het gezien in ieder geval. Maar uh, het is niet het enige middel om kinderen naar een uh, goed voortgezet onderwijs uh, te krijgen. Want um, eigenlijk vanaf het uh, begin, vanaf de kleuters, worden kinderen al uh, getoetst. Er zijn vaste toetsmomenten door het hele jaar. En uh, op die manier bouw je uh, een heel leerlingvolgsysteem op door de jaren heen. Ja. Uh, waar ook gewoon uh, naar gekeken wordt uh, voordat het kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Ja. Dus het is niet, de situatie is niet de enige waar naar gekeken wordt. Ja. Aan de andere kant, ouders hechten er wel veel uh, belang aan, veel waarde aan. Uh, maken ja. zij zich zorgen? Heeft u al reacties gekregen? Um, nee, ik heb nog niet echt reacties uh, van onze ouders uh, gekregen. Maar het uh, klopt inderdaad dat de laatste jaren uh, de citotoets, de eindtoets inderdaad steeds meer. Uh, dat daar waarde, meer waarde aan gehecht worden door ouders. Uh, ook door het voortgezet onderwijs trouwens. Um, ja, terwijl ik zoiets heb van, ja, het is niet het enige, het is ook een momentopname de CITO-toets. En uh, de school heeft veel meer gegevens dan alleen maar de CITO-eindtoets. Dus wij kijken nee. lang niet alleen maar naar de eindtoets. Nee, precies. En, en de staatssecretaris zou graag een, een landelijk verplichte eindtoets zien... voor alle scholen. En daarover wil hij dan ja. zelf wel graag de regie voeren. Zou dat zinvol ja. zijn? Um, ja, ja, de, de, van, ja. Tot nu toe is er, is er, zijn scholen niet verplicht om een eindtoets uh, af te nemen. Um, ja... Ik weet niet of, dat echt, uh, of, of, je dat echt, of het echt uitmaakt dat je het verplicht gaat uh, maken voor nee. scholen om uh, een eindtoets uh, in te voeren. Ik weet niet of dat echt heel veel waarde heeft. Nee. duidelijk. Matthijs de Vries geeft les aan groepen 7 en 8 in Soest. Dank u wel. Graag gedaan. Mark Robin Visser is vanochtend in Groningen. Inmiddels bij een molen. Mark Robin komt er al pleisterwerk naar beneden. Ja, dat, dat komt hier overal. Ik, ik knijp mijn ogen samen. Het is hier erg donker. En ik zie hier een dijk. En uh, op die dijk zie ik de contouren van allemaal grote, grote windmolens die hier staan. Ja, dat zijn de, de goliats van vandaag de dag, hè, eigenlijk, mevrouw Wieringa? Dat zijn inderdaad de Goliaths. Een enorme windturbines van ja. uh, de totale hoogte van 145 meter. En wij staan hier nu voor uw Goliath. Dat is eigenlijk een klein Goliathje gebouwd in 1897. Ja, maar. Dit een mooie is, molen: een hele mooie molen. Dat het is voor mij geen klein Goliath, joh. Nee. Het is een van de mooiste poldermolens van Nederland. En ook, de, ook, en ook de meest bezochte molen. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Want ik uh, waaier je naar weg, joh. Kom, we gaan gewoon oh, eventjes zo. Het is ook een trouwlocatie. We moet oh. moeten even uitleggen dat u... U bent molenaar. Ja, ik ben molenaar. Uh, het, het is eigendom van een stichting, deze molen. Ja, ik ben voorzitter van stichting Beheer en Behoud... van het poldermolencomplex, de Goliath. Ja. En ik ben ook, oh, trouwambtenaar. En u, hebt, u bent ook nog trouwambtenaar. Ja. En u hebt minister Kamp van de week geconfronteerd met een paar stevige brokken. Ja. En hij was er zeer benieuwd naar wat ik toch wel, mijn, wel, wel niet bij mij droeg. Nou, dat was namelijk het, uh, een dat stuk stukwerk... Werk, wat, je dus, uh, wat hier dus van de wand gevallen is. Laten we even kijken hier in de molen. We lopen eventjes. Vertel even waar we naartoe gaan. We gaan even naar een van de veldmuren kijken... waar een diagonale scheur van kozijn tot kozijn is. Eigenlijk. Hoe heet die muur? Een veldmuur. Kijk eens aan. Waarom heet dat zo? Dat zijn de velden. Een molen bestaat uit zoveel kanten. Velden. Dus Aha. dit is een veldmuur. Aha. Nou, ik zie, we hoeven niet verder meer te lopen... want dit is gewoon een scheur van drie meter of tweeënhalf. Ja, 2,5 twee meter. En daarboven bij het kozijn zit ook nog een scheur. Ja. Dus, ja, ja. en uh, dat, dat verontrust mij. Ik zeg daar wel eens, de onderste steen zal boven komen. Ja. Zo'n puinhoop wil ik er eigenlijk niet van maken. Maar toch op zoek naar verborgen gebreken... Ik had nog een klein nieuwtje, had ik beloofd, in het vorige uur... Uh, voor de luisteraars die niet ingeschakeld hebben. We hebben gisteren een bericht uh, gekregen uh, via het ANP van het KNMI... en dat gaat over de aardbeving uh, van afgelopen zomer. Die kunt u zich ook nog goed herinneren? Zeer goed. Hoe was dat? Heftig. Vertel. Wij zaten hier nog even wat cursusdingen door te nemen met een leerling... en dan precies drie minuten voor half elf toen dachten wij... wat land hier op het dak... En het kraakte en op een zeker moment vloog er een scheur... een hele lange barsthagels ja. waren in een van de sporen, in een van de gordingen. Ik zei, nou, dit gaat mij te ver. Ja. Nou, het bericht was toen dat het een aardbeving was van 3,4. Maar uh, de, het laatste bericht is nu dat, het, dat die aanzienlijk zwaarder was, 3,6. En dat betekent in praktijk dat uh, het niet alleen de zwaarste was... maar dat hij ook uh, twee keer zo zwaar was als, als uh, gedacht. Want het is namelijk een logaritme, hè, dat, uh, die richterschaal. Dus uh, 3,4 en 3,6, dat is een enorm verschil. En dan horen we ook nog, uh, via het AP nogmaals, dat er allemaal S-golven waren... Dus dat het, een, dat het lang voelbaar was. Klopt dat? Met dat, klopt, dat klopt. Ja. Het, het ging een hele tijd door. Ik ja. ben niet zo gauw verschrikt, maar ja. uh, hier kreeg je toch wel kippenvel van. Ja. Nou wordt er wel... Uh, het verband wordt steeds meer toegegeven. Vandaag komt met premier Rutte hier ook weer praten. Denkt u dat het zin heeft? Natuurlijk heeft dat zin. Ja. Je moet die mensen van Den Haag hier allemaal naartoe slepen. Ja. Je moet ze laten zien, je moet het aanschouwelijk voor ze maken. Ja. En laten ze maar hun fundament blootgraven. Laten ze maar eens kijken waar het stukwerk naar beneden komt. De onderste steen moet boven. Ja, wel mm. te wegen. Ik zou niet weten of dat nou een goed Helemaal. idee is in Groningen. De onderste steen boven, maar ik binnen. Niet letterlijk, niet letterlijk, oh. Lara, maar figuurlijk natuurlijk. Ja, ja, ja, ze okay. dat, toch? ja, ja. dat bedoel ik figuurlijk, ja. juist. <laughs> goed, bedankt en succes. Dank u wel. Dankjewel, Mark Robin Visser in Groningen vanochtend. Nou, u hoorden ze net al over logaritmes. Let u even op of u het volgende fragment begrijpt. Hey, in dit filmpje wil ik even kijken naar wat multitask-opties in iOS 5. Uh, geïnspireerd door een Google Plus-topic... waar volgens mij uit blijkt dat er nog wat misconcepties zijn... of ik iets anders versta onder multitasken. Nou ja, het maakt niet uit of je de oom of de knop uh, drukt. Hier heb je sowieso je startscherm... Heb je nog iets openstaan wat muziek speelt? In dit geval een FTP-app, DS Audio. Kan je dat vanaf hier aanzetten? Hoeft niet, kan ook op andere opties. Maar als we het scherm unlocken, kunnen we verder kijken. Nou, Dit was een uitleg over multitasken op een iPad. Als u het begreep, hoort u niet tot de digitale ongeletterde. Ging wel, hè? Hmm. Toch? Ja. Daar kwamen we enkele termen bekend voor. Mocht u denken typisch taal van jongeren... dan heeft u in zekere zin gelijk, maar ook weer niet. Want digitale ongeletterdheid onder jongeren is groter dan u denkt. En daar moet wat aan gedaan worden... vindt de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. Schrijft ze in advies aan het ministerie van Onderwijs. Jan-Karel Lenstra is voorzitter van de commissie... die het ministerie heeft geadviseerd. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Jongeren, sms'en, whatsappen en, en pingen erop los... en zijn actief hè, op sociale media... Waarom pleit hij dan toch voor beter onderwijs op het gebied van digitale informatie en communicatie? Heb allemaal wat er net gezegd werd waar ik geen tabak aan vastknopen. Ze zijn buitengewoon bedreven in het bedienen van apparatuur. Smartphone in de ene, tablet in de andere hand en hun ouders staan twijfel te kijken. Ja. Maar ondertussen gaat er wel van alles mis, want digitale geletterdheid en digitale beschaving ontbreekt vaak bij ze. Ze kunnen het bedienen maar ze hebben geen idee van, van de gevolgen en hoe ze zich in de digitale wereld moeten gedragen. Maar hoe, wat, um, waar, waar doelt u dan op? Kunt u eens een concreet voorbeeld geven? Want het ging hier onder andere over een FTP uh, app waarbij je dus dus dingen kan uploaden naar um, het web, het wereldwijde web. Waar gaan die dingen mis? Als u uh, informatie uit de Winterprins en die haalt, is er over nagedacht, dan is het correct. Maar als u informatie van Wikipedia haalt, dan wordt er maar gewoon opgekwakt. En de kinderen hebben er geen idee van dat ze moeten kijken of die informatie klopt. Uh -huh. En ze hebben geen idee van hoe ze zich in die in die wereld, in die digitale wereld uh, moeten gedragen... wat de ethische, sociale, juridische, economische aspecten zijn. Ze lopen allerlei risico's, ze veroorzaken digitale rampen. En wij pleiten ervoor dat het uh, onderwijs hierin op, het, op de middelbare school HAVO-VWO... Op een hele andere lees is gegooid dan nu. Wacht even, u zegt jongeren veroorzaken digitale rampen. Wat bedoelt u daarmee? Nou, kijk toen maar naar het Facebook-incident in Haren in de tijd. En kijk dan maar naar de manier waarop uh, kinderen. Maar, uh, hoe, maar, uh, dat begrijp ik niet, want hoe werd dat veroorzaakt, die uh, problemen in Haren, door, door ja, jongeren? Bij, door een meisje wat onhandig was met, met de Facebook-uitnodigingen die per ongeluk naar de halve wereld sturen. Ja. Ja, en dat is, een, dat is een typisch voorbeeld van, van iemand die geen, geen idee heeft van hoe die onderliggende apparatuur allemaal werkt. Ja, maar de vraag is natuurlijk of zij die ramp veroorzaakt heeft. Hè? Daar zijn de meningen nog over verdeeld. Helemaal geen kwaad om die kinderen dat wel aan te leren als ze enig idee hebben van hoe die zaak werkt. Als ze in een soort mindset van computational thinking zitten en ze snappen hoe de ICT-wereld in elkaar zit, dan kunnen ze hun gedrag erop ook aanpassen. Oh. Wij pleiten voor vakken op de middelbare school waar die, uh, die technische en die gedragsaspecten met elkaar in verband worden gebracht. Oh, ja. Dat noemen we digitale geletterdheid. Ja, dat noemt u het geletterdheid, meneer Lentstra. Maar als ik u goed begrijp, gaat het om kennis. Um, dat zou dan beter onderwezen moeten worden. Dan heb je natuurlijk wel leraren nodig die dat wel begrijpen. Die ja, kunnen de, leggen? Dat is de grootste bottenwerk in Nederland. De lerarenopleiding is ook een van onze aanbevelingen. Om die, leraar, die, die nieuwe generatie van leraren met nieuwe vaardigheden en attitudes op te leiden. Want dat is nu en, nog niet het geval. Die worden nu nog niet opgeleid. Er zijn, hele, er zijn heel weinig informatica leraren. En degenen die er zijn, die gaan met pensioen en worden niet opgevolgd. En dat is de grootste bottenwerk in ons advies. De lerarenopleiding in Nederland. Hoe zou dat aangepakt moeten worden? Wat is uw idee daarover? Door een samenwerking van het, het, het, het onderwijsveld en de overheid. De overheid moet daar veel normatiever optreden, top-down. De, de normatiever uh, top-down optreden? Wat bedoelt u daarmee? Uh, nooit bestellen ten aanzien van de opleiding wat ze moeten kennen, ten aanzien van de kennisbasis. Nooit bestellen ten aanzien van bij oudere leraren, nascholing en bijscholing. Uh -huh. En de, de onderwijzers, de, de leraren in de informatica zijn, dat zijn er helaas niet zoveel, die zijn best bereid daaraan mee te werken. Ja. Duidelijk, Jan-Karel Lenstra, voorzitter van de commissie die het ministerie heeft geadviseerd over digitale ongeletterdheid bij jongeren en leraren. Dus, hoorden we van meneer Lenstra? Dank u wel. Dank u zeer. Goedemorgen uit de taalglas, u spreekt met Anouk. Hoi, ik heb een ster, uh, wat nu? Kom gewoon even langs wanneer het u uitkomt. Vandaag.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 Stel uw ideale Audi A4 Business Edition zelf samen op Audi.nl. Radio 1. Het NOS Journaal.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 Er zitten enorme mogelijkheden in hem. Ik heb alle vertrouwen in uw kleinzoon. Lubbers was jarenlange vertrouweling en adviseur van koningin Beatrix. En voordat Maxima in beeld kwam, had Beatrix de neiging... om alle vriendinnen van Willem-Alexander niet goed te vinden, zei Lubbers. Ik zei toen tegen haar, nou, nu komt dus uh, in de Maxima. We kennen haar allemaal niet. Mag ik een advies geven? Wees nou eens aardig. Gewoon, Alexander houdt kennelijk van me.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 Er was onder meer gebrekkige interne communicatie. De ME kwam veel te laat in haren aan. En de meeste agenten hadden niet de juiste middelen tot hun beschikking... zegt deze verslaggever van RTV Noord. De belangrijkste conclusie is dat de politie op vrijwel alle fronten faalde... bij de aanpak van de rellen. Het geeft een ontluisterend beeld en maakt pijnlijk duidelijk... dat de politie niet berekend is op dit soort grote onverwachte ordeverstoringen. In het rapport zouden maatregelen zijn aangekondigd... die deels al zijn ingevoerd. Zo zouden alle agenten een langere wapenstok krijgen en alle ME-bussen een beter navigatiesysteem. De band die optrad in de Braziliaanse nachtclub... waar dit weekend meer dan 230 mensen omkwamen bij een brand... gebruikte goedkoop buitenvuurwerk. Volgens de politie in Santa Maria was dat de oorzaak van de brand. Die fakkels kosten nog geen euro per stuk... terwijl vuurwerk dat binnen mag worden gebruikt ruim 25 euro per stuk kost. Vier mensen zitten vast in verband met die brand in Brazilië... onder wie de mede-eigenaar van de nachtclub en een van de bandleden. President Obama verwacht dat er een hervorming komt van de immigratiewet. Als de democraten en republikeinen het eens worden... kunnen zo'n 11 miljoen illegale werknemers in de VS Amerikaans staatsburger worden. Obama heeft er alle vertrouwen in dat het akkoord er komt. De vraag is nu simpel. Hebben we het people, als mensen, als land, als regering... In een huis in Geleen is afgelopen nacht een vrouw doodgeschoten. Een man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. En de politie van Geleen hoopt dat de man kan vertellen wat er thuis is gebeurd, want er is nog veel onduidelijk. We weten op dit moment nog helemaal niets van de toedracht. En uh, we hopen uiteraard uh, slachtoffer wat nu in het ziekenhuis uh, een gezicht die aanspreekbaar is overigens, uh, zijn verhaal te laten doen... en uh, ja, daaruit alvast een eerste uh, beeld te krijgen van wat hij dus heeft uh, afgespeeld. De man en de vrouw waren de bewoners of een van hen. Of nog een derde persoon heeft geschoten, Ingeleen is nog niet bekend. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het onstuimig. Een gebied met buien trekt van west naar oost over het land... en er staat een stevige wind...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 Alles bij elkaar nu 60 kilometer. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam, daar was een ongeluk gebeurd bij Zoeterwoude. Er staat nog 4 kilometer file, maar alle rijstroken zijn weer vrij. Veel vertraging vanochtend op de A15 van Gorkum naar Europoort bij knooppunt Vaanplein 8 kilometer. En op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Plein 3 kilometer. En daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook.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 Negen minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks hoort u meer over staatssecretaris Steven van Justitie... die gaat bekendmaken hoeveel tbs'ers er vrij moeten komen. Daar praten we straks over. U leest er al over op onze website nos.nl. Maar eerst naar de rechtbank in Den Haag. Want die rechtbank doet straks om of tien uitspraken in een unieke rechtszaak tegen Shell. Milieudefensie en vier boeren uit Nigeria... hebben de multinational namelijk voor de Nederlandse rechter gedaagd... in verband met de olielekkages in de Niger-Delta. Milieudefensie en de Nigerianen willen dat Shell zijn installaties beter onderhoudt... de rommel opruimt en gedupeerde schadeloos stelt. Verslaggever Roel Pauw, je gaat straks naar de rechtbank in Den Haag. Vertel nog even, hoe zit die zaak ook alweer in elkaar? Nou, het gaat om, uh, zoals je zegt, vier Nigerianen die samen met Milieudefensie een civielrechtelijke zaak zijn begonnen tegen Shell. Omdat zij ervan overtuigd zijn dat Shell verantwoordelijk is voor de vervuiling van hun leefomgeving. En die vervuiling wordt veroorzaakt door de omvangrijke oliewinning in dat gebied. Nou, in uh, oktober vorig jaar, toen de zaak inhoudelijk is behandeld, heb ik deze vier mannen gesproken en één van hen... Alali Evanga, vertelde me toen welke schade er in zijn dorp is aangericht door die lekkage. We have farmlands there, economic trees, fish ponds, all those ones have been damaged. Drinking source of drinking water has been polluted. Today I'm out of business. Ja, dus uh, akkerland uh, verloren gegaan, vruchtbomen kapot, visvijvers vergiftigd uh, en dat allemaal uh, door die uh, gelekte olie. Zelfs het water is niet meer drinkbaar. Kort samengevat, zo zegt hij het. I'm out of business. Ik heb geen inkomsten meer. En daardoor kan hij zijn kinderen geen fatsoenlijk onderwijs meer geven. En uh, goede medische zorg is uh, ook een probleem. Ja, iedereen kent de beelden uit het gebied. Onlangs nog weer een documentaire. Ook over gemaakt. Het lijkt een uitgemaakte zaak. Of ligt het toch gecompliceerder? Nou, Het zit aanmerkelijk ingewikkelder in elkaar. Het begint er al mee dat Shell niet de enige onderneming is die daar actief is. En daarbij hebben de partijen ook nog een andere lezing... op wat er nou precies gebeurd is. Hè? De dorpsbewoners zeggen dat de lekkages zijn veroorzaakt... door achterstallig onderhoud aan de installaties. Bijvoorbeeld doorgeroeste pijpleidingen en zo. Maar Shell zegt dat er een andere oorzaak in het spel was. De plek van het lek was een gaatje met een diameter van 8 mm... dat rond was en gladde randen had. Smooth edges. En ja, zoals een boorgat dat heeft... En dit alles duidt op sabotage. Ja, dat was de advocaat van Shell vorig jaar op de zitting. Um, sabotage en diefstal van olie komen in, Niger, in de Niger-delta... waar die olie wordt gewonnen, inderdaad op, op nou, ontstellend grote schaal voor. En daar zitten vaak uh, grote internationaal opererende criminele bendes achter. Dus helemaal uit de lucht gegrepen is dit niet. En bovendien zegt Shell, als de leidingen van ons zijn en er gebeurt wat mee, en er het ontploft er eentje of er raakt er eentje lek... dan ruimen wij de boel altijd weer netjes op. Zelfs als wij niet de oorzaak zijn van uh, de rotzooi. Hm. Ja. Hey, um, hoe komt het dat deze zaak in Nederland voor de rechter komt? Het niet gedeeld is bepaald niet onder de hoek. Hoe kan een Nederlandse rechter hierover oordelen? Nou ja, dat is een van de andere redenen waarom het uh, wel een heel bijzondere... en ook tamelijk ingewikkelde zaak is. Het gaat in dit geval om mogelijke overtredingen die Shell... ...de multinational Shell in Nigeria heeft begaan. Maar het hoofdkantoor van Shell staat in Den Haag. En daar komen de orders vandaan. Dat uh, is trouwens iets wat Shell ook weer relativeert uh, in uh, het uh, betoog. Nou, en om die reden wordt de zaak dus in uh, Nederland behandeld. Maar, en dat maakt het nog weer ingewikkelder... ...daarbij wordt dan wel weer het Nigeriaanse recht uh, toegepast. Nou, volgens mij is dat een ontzettend interessante casus voor uh, deze Nederlandse rechtbank. Nou, voor Milieudefensie is het al een kleine overwinning dat, overwinning... dat deze zaak überhaupt in Nederland voor de rechter komt. Want dat is nog nooit eerder gebeurd. Maar de hoofdprijs is natuurlijk als het tot een veroordeling van Shell komt. En uh, dit is wat campagneleider Geert Ritsema daar in oktober over zei. Als die boeren de zaak winnen, dan moeten zij in ieder geval gecompenseerd worden. Maar dan ligt er een vonnis op tafel... waarmee heel veel andere mensen uit Nigeria heel makkelijk ook naar de rechter kunnen. En dan zou de rekening wel eens heel hoog kunnen oplopen. Ja, en als deze juridische uh, route in deze zaak blijkt te werken... Hè, Shell op eigen, uh, op eigen uh, terrein uh, aanpakken... Mm -hmm. ja, dan komen er nog veel meer landen en ook nog veel meer multinationals uh, in beeld. Ja, interessante gevolgen zou dat kunnen hebben. Vergaande gevolgen ook. Uh, wij wachten het af rond tien, hè, is de uitspraak, Roel? Klopt, tien oh, uur. Okay. Dan horen we van je op deze zender. Verslaggever Roel Paul bij de rechtbank in Den Haag. Gaan we naar Tom van Hek. Tom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Nou, het hebben we over de bekerwedstrijd van gisteravond. De ja. Bos AZ, het werd 0-5. Maar dat zullen we niet herinneren van deze wedstrijd. Het zijn de oerwoudgeluiden van Bosse supporters. Niet allemaal, een deel van ze. Vooral tegen AZ-spits El Tidor. Um, het heeft ook de internationale media gehaald. Ja. We zien de beelden ook op Sky de hele ochtend al voorbij komen. Is dit een nieuw dieptepunt in het voetbal? Ja, dit is een dieptepunt in het voetbal. Met name voor Den Bosch zelf natuurlijk. Maar ook wel straalt het af op het hele voetbal. En terecht zeg je 5-0 verliezen. Ach ja, dat is jammer. Maar dat zat er ook gewoon niet in. Twee rode kaarten kun je ook nog wel mee leven. Ook al niet goed. Ijsballen naar een grensrechter. Ook al niet goed. Maar die oerwoudgeluiden. Dat gaat natuurlijk alle, alle, alle grenzen voorbij. Klein groepje supporters. Den Bosch heeft een harde kern supporters. Waar ze al jaren veel problemen mee hebben. Ze hebben dit jaar al 50 stadionverboden uitgedeeld. Dat is ongeveer net zoveel mensen als ze naar de thuiswedstrijden soms komen kijken. Dus het is echt een immens probleem. En uh, ja, ze uh, proberen, je zag de directeur van Den Bosch gisteravond... ook nog even op de televisie, de moedeloosheid straalde uh, van de man mm. af. Hij zei, laat ik er maar even niks over zeggen. Want uh, op papier zijn dit soort problemen goed oplosbaar. En in praktijk blijkt het elke keer ongelooflijk lastig. En het is echt een, uh, een, een, ja, een, een inkszwarte avond voor het Nederlands voetbal weer. En met name voor Den Bosch zelf natuurlijk. Wat maakt het nou zo lastig, Tom, om hierop in te grijpen? Uh, omdat het heel erg moeilijk is uh, om mensen voor langere tijd eh, juridisch uit je stadion te krijgen. Het is heel erg moeilijk aantoonbaar wie exact wat geroepen heeft op welk moment. Dat is ook bij, bij rellen altijd het probleem. Dus per keer worden er wel kleine plukjes en groepjes tijdelijk verwijderd. Maar het blijkt toch elke keer heel lastig te zijn om eh, zo'n groep als geheel zeg maar, bij je stadion weg te krijgen. En dat eh, is niet de eerste keer eh, ja, dat iedereen denkt dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Uh -huh. Maar in de praktijk blijkt dat toch elke keer heel erg lastig. Hmm, toch ook, of, ik las net de trainer van de Bos ook zeggen, Ja, misschien moet je dit wel stilzeggen, ik als trainer ga daar niet over. De collega van AZ uh, sloot zich daarbij ja. aan. Um, maar is dat de oplossing, stilleggen, niet meer terugkomen? En nou ja, je komt wel op een punt dat je je natuurlijk afvraagt. Uh, laatst is uh, AC Milan bij een vriendschappelijke wedstrijd van het veld gelopen, naar aanleiding van dit soort gedrag, in een Italiaanse uh, stadje waar dit gebeurde. Daar wordt dan heel wisselend op gereageerd. Ik behoor wel bij de mensen die zeggen, ja, juist de spelers hebben in dit opzicht uh, misschien wel de meeste macht, door zich totaal niet te willen identificeren en het misschien stil te willen leggen. Overigens, over overlegde de scheidsrechter Wiedemeyer gisteravond een paar keer met Spits-Eltie door, wat hij er zelf van vond. En die zei nou laat maar doorspelen, want die had zoiets, nou ja, laat maar even hier snel die avond overleven. Maar het is natuurlijk afschuwelijk en uh, er moeten wel in ieder geval richtlijnen komen. En op zich uh, stilleggen, gewoon rigoureus stilleggen, stoppen, klaar, we houden ermee op. Dat zou misschien wel de allermeest effectieve maatregel zijn. Ja, ja, want als we de beelden zagen, waren de supporters ook niet echt ja. aanspreekbaar. Uh, Totaal niet, het wel. nee. Er nee. is op allerlei manieren, tot en met de kapelaan van de Sint-Jan, de pastoor van de Sint-Jan, heeft, heeft zich nog de Bemoeid, maar ook die kon het uh, niet stil krijgen zeg maar gisteravond in een bos. goed dan nog even de, de deal van um, Twente Middenvelder. fair. Ja. nu over naar Everton. we hadden het er gisteren al over. gaat voor een flink ja. bedrag. nou ja ging voor een flink bedrag. Wat is daar aan de hand? Ja, ineens uh, je zou denken, je hebt al betaald voor je de winkel uitloopt. Zo leek het van, het was allemaal al rond. Maar dat is blijkbaar niet. En het verhaal is nu dat Everton uh, en Twente er niet uitkomen wat de betalingstermijnen betreft, dat dat het grote probleem zou zijn. Duiken meteen gerucht op. In de Engelse pers zegt men, ja, Leroy Fer is niet goed door die medische keuring gekomen. Lijkt me overigens raar, want dan zou je hem gewoon uh, moeten kunnen afkeuren op medische gronden. Hij moet zich binnenkort nog even melden bij de officier van justitie in Den Haag, naar aanleiding van een licht vergrijp, zoals dat zo mooi heet. Dat zou ineens uh, zijn opgaan spelen. Niemand weet precies wat de werkelijke redenen zijn. Het wordt gegooid op die betalingstermijnen dat Everton het te lang wil uitspreiden. Twente niet akkoord wil gaan. Het is een impasse en de tijd gaat tikken, want het is 30 januari ja. en Twente wil zich ook nog verder versterken. Dus, en houdt anders straks een speler over die helemaal niet meer met veel plezier naar Twente komt. Dus uh, dat is wel een heel probleem. Daar gaan ze vast wel uitkomen. Nou, nog één dagje transfers. Daar hebben we het vast ja. morgen over, Tom. Balotelli ja. naar Milaan. Ik denk ja. dat ja. ze Blij oh, zijn. Ja, is ja. denk dat ze blij zijn in Manchester City. Verder zeg ik niks meer. <laughs> Strikt erom, ja. straks om half negen wordt duidelijk hoeveel TBS'ers op veje voeten komen. Na onderzoek van staatssecretaris Steven van Hun Vonnissen. Daar hebben we het eerder over gehad vanochtend. U wordt zo dadelijk hoogleraar Forensische Psychiatrie van Marle daarover. Eerst maar eens de verkeersinformatie, John Bakker. Alles bij elkaar nu 95 kilometer file. Dat is toch wel een stukje meer dan gebruikelijk. Eh, heeft waarschijnlijk alles te maken met de stevige wind. Echt veel bijzonderheden? Nou, ook weer niet. Wel is er een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Zoeterwoude zorgt dat voor 4 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht. En verder is er vrij veel vertraging op de A9. Van Alkmaar naar Amstelveen, bij knooppunt Batoverdorp, 7 kilometer. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht... Bij Leusde een file van 6 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaalde onlangs dat TBS met dwangverpleging maximaal 4 jaar mag duren. Alleen als iemand uitdrukkelijk is veroordeeld voor een geweldsdelict. mag er langer TBS worden opgelegd. We gaan erover praten met hoogleraar forensische psychiatrie, Helma van Marle. Meneer Van Marle, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Teven zei eerder al, we hoorden dat, dat hij geen idee heeft om hoeveel mensen het gaat. Misschien wel 200. Kun je het inschatten? Uh, ik zou dat ook niet kunnen weten. Het is een grijs grensgebied... want de TBS, ook in de Nederlandse wet, mag van onbepaalde duur zijn... als het gaat om een uh, delict dat gericht is tegen de onaantastbaarheid van het lichaam. Dus het gaat echt om delicten waar het gaat om... is dat nou dreiging, is dat nou echte dreiging? Het zwaaien met het mes, was dat echt nou gevaarlijk? Die categorie is het. En zelf schat ik het uh, op zo'n 1 à 2 procent. 1 à 2 procent van het totaal. Kunnen er, zitten daar gevaarlijke tbs'ers bij die mogelijk vrijkomen? Nou, ik uh, zei al, het gaat om dat grijze grensgebied. Of ze nou. Uh echt sprake is geweest van geweld of niet. En de rechter moet dat aantekenen bij het vonnis. Mm. En dat is niet systematisch gebeurd. Dat is nou de inleg van de pot. En uh, Dus ik verwacht dat het niet van die hele berekendende... agressieve mannen zijn... die nu de kans lopen om vervroegd vrij te komen. Nee, maar het klinkt ook een beetje vaag als ik u zo hoor. Met, van het, het, het, is, het is ook vaag, want ja. dat is juist het probleem. He, van wat is nou precies geweld? Is schelden, zwaaien met een mes, richtingen maken... is dat nou geweld of is dat nou geen geweld? Maar dat voor, voor schelden dat, je, krijg je daarvoor TBS? Nou, als het dreigen is. He, ik, ik scheur je kop eraf, bijvoorbeeld. Dat zijn ja. dreigingen, en vooral naar overheidsdienaren... die uh, heel serieus worden genomen. Uh, u zegt 1 of 2 procent. Hoeveel is dat in, in concrete aantallen? Uh, in concrete aantallen verwacht ik dus een, een stuk of vijftig, ja. waarvan je zegt van nou dat is een probleem. En wat, wat zijn dan de consequenties? Laten we beginnen bij die mensen uh -huh. zelf. Wat zijn de consequenties voor hen als ze op straat komen te staan? Ja, nou de consequenties. Uh, ik moet al zeggen uh, dat er af en toe een TBS gestelde zomaar op straat komt te staan. Komt regelmatig voor, hè, Want dan is het gewoon de rechtbank beëindigd als het ware de TBS tegen het advies van de kliniek. Dus de klinieken zijn wel gewend aan dit soort uh, gebeurtenissen. Alleen gaat het natuurlijk nou om meer mensen. Maar in feite is dat gewoon van het ene moment op het andere heeft iemand niet meer zijn justitiële titel als TBS gestelde... en is dus vrij man. Van het ene moment op het andere, ook al zit je in de isoleer... Wijze van spreken, van de kliniek. Je bent opeens vrij man. Nee. En en, en wat, wat houdt dat in? Want dat kan dus betekenen dat deze vijftig... Uh, ik hou maar even het aantal aan dat u uh, inschat... Uh, nog niet uitbehandeld zijn, eigenlijk nog niet klaar zijn... om uh, de samenleving weer in te gaan? Ja, precies. En dat uh, nogmaals, de inrichtingen zijn dat gewend... vanwege het feit dat het vaker tegenkomt. En op dat moment is het dus zo, dan moet de inrichting onderhandelen... met deze tb, ex-TBS-gestelden om te kijken van hoe gaan we verder? Want het mooiste is natuurlijk dat iemand geresocialiseerd wordt. En mm. in dit geval moet dat vrijwillig. Hè? Want die persoon zelf die uh, moet het willen of niet. Want die kan ook zeggen, hey, jongens, ik ga weg daarbij... en uh, ga dan weer de straat op. En over het algemeen is dat een slecht resultaat. Het, het meeste recidive komt ook van mensen die zo plotseling weggaan. Want die moeten zelf dan in elkaar zetten waar ze slapen... hoe hun inkomen is, hoe ze hun leven weer opbouwen... En dat is natuurlijk veel moeilijker dan wanneer je wordt begeleid ja. door zo'n kliniek. En wat heeft u in de praktijk daarvan al gezien? Wat, wat kan er gebeuren met dit soort mensen? Nou ja, in de praktijk zien we dus ook in de cijfers... dat die mensen een grotere kans hebben om te recidiveren. En dat wil niet eens zeggen omdat ze zelf gevaarlijker zijn. Nee, maar de omstandigheden, geen geld, geen onderkomen... je moet alles regelen, dus je moet soebatten... maakt dat mensen in stress raken waar ze niet eens tegen kunnen. Hm. En dan als weer sneller gaan, dealen, overvallen ja. plegen... medeplichtig zijn, enzovoort. Want dit zijn wel mensen met een probleem. Ja, dit zijn zeker mensen met een probleem, want... De rechter heeft ze TBS opgelegd en dat krijg je niet zomaar. En wat blijkt uit de praktijk? Hoe staat het met die vrijwilligheid van die mensen? Zijn er wel bij die wel willen, verder behandeld willen worden op vrijwillige basis? Of zeggen de meesten tot ziens? Um, ik denk, dat zijn niet precies cijfers, over. ik denk dat ongeveer de helft... tot de meeste zeggen tot ziens en vallen dan terug op hun familie. Uh, hoe dat in dit geval is, weet ik niet. Vanwege het feit dat het een uitzonderlijke situatie is. Het is niet een rechtbankbeslissing... Hè, tegen het advies van de kliniek TBS uh, wordt opgeheven. Want dat weet de TBS-gestelde, leeft daar naartoe. Hè. Dat is een openbaar gebeuren. Maar dit is natuurlijk een, uh, ja, een donderslag bij heldere hemel. Dus ik denk dat iedereen erg uh, eventjes het zal zijn. Ja. En daar moet de kliniek moet daar gebruik van maken... door een samenwerking aan te bieden. Oké, okay, ja, en de staatssecretaris wil toch nog proberen... om in sommige gevallen... Mensen langer te laten opsluiten via een civiel gerechtelijke maatregel. Een noodverbandje noemde die dat. Dat zou dan dwangverpleging kunnen zijn. U, voorziet u dat dat een oplossing zou kunnen zijn? Ja, ik vind het een beetje een denigrerende opmerking, noodverbandje. Uh, waar het om gaat is gewoon dat je dan toch via de crisisdienst, hè, via de RIAG... dat je dan mensen die acuut gevaarlijk zijn, volgens de regels van onze civiele... Uh, gedwongen opname, de wet bijzondere opname psychiatrisch ziekenhuizen, de wet bobs. Mm -hmm. Kun je dus iemand uh, of met spoedopname vasthouden via een inbewaringstelling, of uh, je kunt iemand een rechtelijke machtiging uitschrijven. En uh, dat is een noodverband, maar dat is natuurlijk wel heel ernstig. Want je kunt mensen vasthouden tegen hun wil als ze nu al een gevaar zijn voor de maatschappij. En dat vind ik wel erg. Uw mening is duidelijk. En fijn dat u die met ons wilde delen. Meneer Van Marle, Hoogleraar Forensische Psychiatrie. Later dus vanochtend de bekendmaking van die lijst van Teven. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht ministerie houdt kritisch rapport ProRail maanden onder de pet. Dat is de opening van de Volkskrant vanochtend. In het rapport van de inspectie staat dat ProRail het spooronderhoud zo goedkoop aanbesteedt... dat dit tot extra vertragingen en zelf tot treinongelukken zal leiden. Ik heb nog eens gevraagd op Twitter waar je dat soort kritische rapport het best zou kunnen laten. Onder in de la of eh, onder de pet. Nou, mensen adviseren in de papierversnipperaar het cirkelvormig archief eh, of een plek waar de zon niet schijnt. Volgens de Vlaamse krant De Morgen was de arts van Lance Armstrong jarenlang dopingcontroleur. In een rapport van het Amerikaanse antidopingagentschap, UCEDA... wordt de arts, Dag van Edelslande genaamd, door verschillende renners expliciet gelinkt aan bloedtransfusies. In het uh, ZADER-rapport worden renners omschreven als Rider X en niet renners als Other X. Uw renner Floyd Landers praat in het rapport bijvoorbeeld over Other Five. Bij aankomst in België werd ik opgepikt en rondgereden door Other Five naar het appartement waar bloed van me werd afgenomen. Geen twijfel mogelijk, schrijft de Morgen. Other Five kan niemand anders zijn dan Dag van Estlanden. Britse premier Cameron gaat naar Algerije, meldt de BBC. Daar zal hij met de Algerijnse president gaan praten... over het gijzelingsdrama in het land... waar zes Britten bij om het leven zijn gekomen. Vorige week bestormde terroristen het gasveld in het Algerijnse Amenas. Ze gijzelden tientallen buitenlandse werknemers... en eisen stopzetten van de Franse militaire interventie in Mali. Tank, tankopslagbedrijf Otfjel is het met de vakbonden FNV en CNV eens over een nieuw sociaal plan. Er vallen minder ontslagen bij het bedrijf dan eerder werd gemeld. Alle acties van de bonden worden daarom opgeschort. Dat is te lezen op de site van RTV Rijnmond. Bonden en directie werden het s'nachts eens over het nieuwe plan voor het bedrijf in het Rotterdamse botlekgebied. Dat in grote problemen kwam door de slechte staat van de terminal. Aantal ontslagen is volgens FNV teruggebracht van 90 naar 35. Smartphone-fabrikant presenteert vandaag zijn nieuwe besturingssoftware. Het is erop over voor de fabrikant van de ooit zo populaire Blackberry. Meer daarover in het Financiële Dagblad. De Duitse uitgever H.J.B. gaat het boek van Geert Wilders niet publiceren. Zaterdag zou de presentatie zijn van Zum abschus vrijgegeven', Vrijgegeven om te worden afgeschoten. Maar die uitgave is dus afgeblazen. Volgens de uitgever is het boek niet met het Duitse recht te verenigen. Al dus de Süddeutsche Zeitung.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 Volgens Spits zijn dagelijks alleen al in Amsterdam 10 tot 15 hotspots... waar veel klanten te vinden zijn, maar waarvan taxichauffeurs geen enkele weet hebben. En die tijd is dus hiermee voorbij. Zo dadelijk. Na het bulletin van 8 uur praten wij door over de zorgelijke situatie in Egypte. Waar trouwens melding van is gemaakt, onder andere door de legerchef. Sisi op Facebook, waar Facebook al niet voor gebruikt wordt, hoort u zo meer over en over de geluiden, oerwoudgeluiden bij de wedstrijd FC Den Bosch tegen AZ.